2 uur. Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. In Frankrijk houden de twee broers... die woensdag een aanslag pleegden op het blad Charlie Hebdo... nog altijd iemand in gijzeling. De politie en speciale eenheden hebben het gebouw... een drukkerij al uren omsingeld. Maar van een bestorming is nog geen sprake. Vanochtend stalen de broers een auto... gevolgd door een schietpartij met de politie... waarbij twee mensen gewond raakten. En daarna verschansten ze zich in de drukkerij... in het dorp Damartin-Anguel... vlakbij luchthaven Charles de Gaulle. Alle leerlingen van de vier scholen in het dorp worden uit voorzorg geëvacueerd. Volgens Franse media hebben de daders gezegd... dat ze bereid zijn als martelaar te sterven. De Verenigde Staten hebben Saoedi-Arabië opgeroepen... om een activist geen zweepslagen te geven. Het gaat om een Saoedische blogger die de islam zou hebben beledigd. En daarvoor is veroordeeld tot tien jaar cel en geldboete... en duizend zweepslagen. De eerste vijftig daarvan zou hij vanmiddag krijgen. De rest volgt later. Het liquidatieproces Passage loopt vertraging op door de arrestatie van Willem Holleder. Het hoger beroep van Passage duurt nog zeker anderhalf jaar, zegt het OM. Er is meer tijd nodig omdat het OM de strafzaak tegen Holleder... en het liquidatieproces gelijk wil laten oplopen... onder meer door tientallen getuigen in beide zaken te horen. Vorig jaar is een record aantal organen afgestaan voor transplantatie. Vooral het aantal organen van overleden mensen nam toe. Het gaat om 271 mensen, 11% meer dan in 2013. Het aantal organen van levenden steeg licht tot 533. De Nederlandse Transplantatiestichting is blij met de stijging... maar zegt dat het nog niet genoeg is, want er zijn nog altijd lange wachtlijsten. Het weer, vanmiddag veel bewolking, mogelijk ook even zon, maar tegen de avond gaat het vanuit het westen regenen. Het is 9 tot 12 graden en het waait flink, aan zee hard tot kracht 7. Vannacht en morgen aan zee een stormachtige wind met rond het middaguur langs de Noordkust kans op storm. Verder veel bewolking, periode met regen en het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bijland Zwaan bij de ANJB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Coupez mes doigts et Ouah ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus Un jour où l'autre sera tous paf et d'un jour à l'autre on aura disparu Serons-nous détestables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 I'm yeah. yeah. Het wel weer daar.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 I'm This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 Got the same heartbeat, but hers is falling behind Going through